5 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Groen licht voor nieuw lening deel Griekenland. Barroso steunt Europlannen van premier Rutte. En scherpe kritiek op veroordeling oud-premier Timoshenko.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 Medewerkers bij Defensie krijgen vanaf 1 maart 1% loonsverhoging. Minister Hillen is het daar met de vakbonden eens geworden. De afgelopen twee jaar kregen de bijna 70.000 medewerkers bij Defensie geen verhoging. De onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden lagen al een tijd stil. Behalve over de salarissen is er ook overeenstemming over een sociaal plan. Vanwege bezuinigingen moeten de komende jaren zo'n 6.000 medewerkers Defensie verlaten. Een Nederlandse F-16 heeft twee Russische bonnenwerpers onderschept. Die waren het Nederlandse luchtruim ingevlogen zonder hun identiteit bekend te maken. Ze werden op dat moment al gevolgd door twee Britse gevechtsvliegtuigen. De Nederlandse F-16 volgde de Russische toestellen totdat die ten noordoosten van Leeuwarden het Duitse luchtruim binnenvlogen. Daar nam de Deense luchtmacht de begeleiding over. Het is de vijfde keer dit jaar dat Russische vliegtuigen boven Nederland zijn onderschept. De Europese Unie heeft scherpe kritiek op de veroordeling van oud-premier Timoshenko van Oekraïne. Volgens eu buitenlandschef Ashton is het een politiek vonnis. Het wordt voor Oekraïne nu een stuk lastiger om eventueel lid te worden van de EU, zei Ashton. Oud-premier Timoshenko kreeg vanochtend zeven jaar celstraf. Ze zou op eigen houtje een ongunstig akkoord hebben gesloten met de Russen over gas. De Egyptische vicepremier, en minister van Financiën, Beblawi, heeft zijn ontslag ingediend. Volgens de medewerker is hij opgestapt uit protest tegen de manier waarop de regering is opgetreden... tegen koptische demonstranten in het centrum van Cairo. De Staatstelevisie noemt geen reden voor het ontslag. Zondag werden koptische christenen bij de betoging bekogeld met stenen. Ordertroepen grepen hard in, er vielen 26 doden en meer dan 200 gewonden. Britse en Amerikaanse commando's hebben bij Somalië een gekaapt schip bestormd. Ze hebben de bemanning van het Italiaans vrachtschip ontzet en elf Somalische piraten overmeesterd. Volgens het Britse ministerie van Defensie boden de piraten geen verzet. De 23 bemanningsleden uit Italië, India en Oekraïne zijn allemaal ongedeerd. Het Italiaanse vrachtschip werd gisteren gekaapt. In de Duinen bij Den Helder zijn de resten gevonden van een Engelse soldaat... die is overleden in 1799. De provincie Noord-Holland noemt het een van de waardevolste vondsten... in de provincie uit de tijd van Napoleon. Bij Den Helder vocht destijds een Britse invasiemacht tegen de Franse overheersers. De resten van zijn wapenuitrusting zijn binnenkort te zien... in Fort Kijkduin bij Den Helder. Het ziekenhuis in Heerden, waar een bejaarde man twee dagen dood in een toilet heeft gelegen, heeft een aantal maatregelen aangekondigd. De beveiligers van het Atrium Medisch Centrum mogen voortaan openbare ruimten openen als ze onraad vermoeden. Verder worden de deuren van de openbare toiletten aan de onderkant 15 centimeter ingekort en wordt er ieder etmaal gecontroleerd. De man die op het toilet overleed was in het Atrium Medisch Centrum voor een afspraak. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen regenachtig. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Bij een temperatuur van gemiddeld een graad of 15. Vanaf donderdag droger en zonniger. ANB verkeersinformatie. De meeste files staan rond Utrecht en Amersfoort. Zo is er bijvoorbeeld vrij veel vertraging op de A28 vanuit Utrecht. Ook bij Arnhem is het relatief druk, maar toch zijn er maar weinig bijzonderheden in deze spits. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat nog file voor de afrit Schaarsbergen, 6 kilometer. begint al bij knooppunt Grijzoord. Had te maken met een kapotte vrachtwagen, maar de weg is wel weer vrij. En een van de langste files staat op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk, 11 kilometer.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 Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook Tintelingen. Tintelingen. Het NOS Radio Tintelingen. Journal. Tim Overdiek. 7 over vijf, goedemiddag. Iedereen moet bezuinigen, vindt het kabinet... en dus ook de familie van Oranje Nassau. De Tweede Kamer buigt zich over de begroting van het Koningshuis... en houdt ook maar meteen een functioneringsgesprek. Mag prins Willem-Alexander straks ook... wat koningin Beatrix al jaren doet, straks het antwoord? Eerst gaan we het hebben over Griekenland... want opnieuw is het land gered, althans voor even. Inspecteurs van het Internationaal Monetair Fonds... de Europese Unie en de Europese Centrale Bank oftewel de trojka, gaven vanmiddag groenlicht voor het vrijgeven... van de zesde tranche van 8 miljard van de 110 miljard euro... die in mei vorig jaar werd toegezegd. Daar moet je even goed naar kijken. Daar hebben we Bart Kamphuis <laughs> voor van de economieredactie. Want even voor de duidelijkheid. Ja. De 8 miljard euro die nu wordt ja. vrijgegeven... maakt dus deel uit van de steunoperatie van vorig jaar. En dat is iets anders dan het nieuwe steunpakket van jullie. Hè? Ja, ja, als we praten over de steun voor Griekenland... moeten we twee dingen heel duidelijk onderscheiden. Inderdaad. Allereerst de 110 miljard die in mei vorig jaar werd toegezegd. En die uh, 110 miljard wordt dus in gedeeltes vrijgegeven. En uh, voor het zesde gedeelte is vandaag uh, groen licht gegeven. Het zesde, uh, het zesde gedeelte bedraagt 8 miljard. En daarmee komt uh, de teller op 73 van die 110 miljard. Goed. En daarnaast bestaat er dus nog een ander pakket uh, waar nu heel veel om te doen is. Het is maar duidelijk, daar gaan we direct over hebben, dat okay. tweede pakket. Eerst even over die eerste lening van de 110 miljard. Dat wordt dus in partjes vrijgegeven, ja. steeds nadat er een, nadat er een inspectie ja. is geweest. En nu staat er in het inspectierapport van vandaag dat er van alles nog niet in orde is. Waarom wordt het dan toch vrijgegeven? Ja, nou, het rapport uh, gaat eigenlijk in zijn oordeel... vooral over uh, de toekomst. Uh, Griekenland heeft een aantal uh, nieuwe hervormingen aangekondigd. Uh, is daar heel ver mee. Uh, er moet nog wel toestemming voor komen. Maar het ziet er naar uit dat die toestemming er uh, komt... van de Griekse politiek, het Griekse parlement. En op basis van die nieuwe hervormingen zegt die trojka... Van, uh, di dit jaar, 2011, zullen de bezuinigingsdoelstellingen niet gehaald worden. Maar volgend jaar... Waarschijnlijk wel, door die nieuwe hervormingen die zijn aangekondigd. Dit jaar wordt het niet gehaald, want inderdaad, Griekenland blijft op allerlei vlakken achter. Er wordt niet voldoende bezuinigd. Het privatiseren, het verkopen van allerlei staatseigendommen komt nog niet goed van de grond. En over de breedte genomen, er zijn gewoon nog te weinig structurele hervormingen doorgevoerd. Maar Bart, is dat dan niet een beetje het oude liedje van morgen zal het beter gaan? Ja, dat is het eigenlijk wel. Uh, want dit verhaal horen we al heel lang. Dat uh, de beoordeling van Griekenland eigenlijk meer uh, ja, gestoeld is op wat nog moet komen, dan op uh, ja, concrete feiten die op dit moment aan te tonen zijn. Ja, dus eigenlijk kijken de mensen door de vingers. Ja, nou ja, zo, zo, zo kun je het uitleggen. Ja, het zijn ja. uiteindelijk natuurlijk keuzes van de beleidsmakers uh, die worden gemaakt. Uh, de, de inspecteurs uh, um, nemen waar en geven dat door. En uh, uiteindelijk moeten de, de, de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het IMF... die moeten op basis van die waarnemingen, moeten ze keuzes maken. Precies, en we weten op basis van het verleden dat op basis van dat advies... die uitkering wordt gedaan. Dat wordt dus verder uitgekeerd, dat eerste pakket. Maar dat is nog niet genoeg, weten we ook allemaal. Ja. Er moet nog meer bij, die extra ja. 109 miljard waarover in juli afspraken zijn gemaakt. Maar daar moet wat bij. Daar moet wat voor geregeld worden. Hoe staat het daarmee? Ja, nou Dat is eigenlijk ook gedeeltelijk hetzelfde verhaal weer. Want ook voor die 109 miljard geldt inmiddels dat die achterhaald is. Het is met Griekenland zo één stap voorwaarts, twee achteruit. Want die 109 miljard op zich is alweer niet genoeg. Dat weten we aan hoe de beursen reageren. Aan de rentestanden die Griekenland moet betalen voor nieuwe leningen. Um, waar het op dit moment over gaat, de discussie over Griekenland... het is eigenlijk een groot masterplan, een groot samenhangend pakket... dat uit verschillende delen bestaat. Uh, uh, een belangrijk deel is dat de, het afwaarderen van de Griekse schulden... dat die veel groter, moet, veel zwaarder moet, zo, uh, zal moeten zijn dan uh, waar in juli... Over werd uh, gesproken. Toen, was het over Toen hadden ze over 21%? De banken moeten 21% van uh, wat ze aan Griekse schulden op, in de boeken hebben staan, moeten ze afwaarderen. Nou, daarvan zegt ieder, nou, zo goed als iedereen nu van, dat is veel te weinig, die 21%, dat moet 50, 60% zijn. En bijzonder vandaag is dat uh, Juncker, de voorzitter van de, van de Euroraad, eigenlijk als eerste official van Europese zijde, dat ook heeft bevestigd dat er nu gesproken wordt over een hogere afschrijving. En daarnaast uh, is natuurlijk ook het uh, verbreden, het vergroten van het uh, noodfonds... dat nodig is om banken overeind te houden. Dat is natuurlijk nu ook uh, uh, ja, onderwerp van, van grote discussie. Het herkapitaliseren van banken... mochten die uh, straks als die uh, afschrijvingen van de schulden gaan plaatsvinden... als het nodig is om die banken nieuw geld te geven... Ja, dat zijn natuurlijk allemaal onderwerpen die niet in dat plan staan van 21 juli... maar die wel nodig zijn en waar nu druk over wordt gegeven... Uh, gediscussieerd en overlegd. In dat, in dat verband was het een belangrijk moment vandaag... dat inderdaad ja. even dat groene licht voor weer 8 miljard euro wordt gegeven. Wat is nou in de agenda van de economen het volgende belangrijke moment? Nou, uh, wat we nu vanmiddag meemaken natuurlijk... de uh, toestemming van het Slovaakse uh, parlement... En uh, wat concreet gaat uh, wat, wat de, de de aankondiging van uh, Merkel en Sarkozy van afgelopen zondag, wat die concreet gaat inhouden, dat is eigenlijk waar de economen en de, de beursanalisten nu met de meeste spanning naar kijken. Goed, Bart Kampas, dankjewel. En dat Slovaakse uh, parlement, dat is heel belangrijk. Slowakije is het laatste land dat moet instemmen met het Europese noodfonds. En het land is er nog steeds niet uit. Alle andere eurolanden hebben al ingestemd met de uitbreiding van het noodfonds. En de regeringscoalitie van Slowakije heeft de grootste moeite om een meerderheid te krijgen achter een uitbreiding. De regering is verdeeld en kan vallen over deze kwestie. In Bratislava, Wouter Meijer, Wouter, ze zijn begrijp ik al uren bezig. Hoe staat het ervoor? Ja, ze zijn inderdaad om één uur begonnen met vergaderen, maar intussen is de vergadering ook alweer geschorst voor na de overleg in kleinere groepjes, in commissies en zo. De hoofdrolspelers zijn al wel aan het woord geweest. Premier Raditsova heeft gezegd dat aangezien er zo'n enorme crisis is in Europa, niet eens alleen in Europa, ook de hele wereld is financieel bedreigd. Daarom moeten we onze verantwoording Verantwoordelijkheid uh, nemen en zo'n belangrijke vraag mag je eigenlijk niet laten overschaduwen door binnenlandse politiek, door strijd tussen verschillende coalitiepartners. Maar haar coalitiepartner, de liberalen, hebben al meteen gezegd dat ze er niet voor kunnen stemmen, dat ze blijven bij een grote bezwaren tegen dit fonds wat onterecht is volgens hun om Slowakije, een relatief arm land, mee te laten betalen aan het helpen van mensen in een land waar ze gemiddeld duizend euro per maand meer verdienen. Uh, dus die coalitiegenoot blijft hard. Dat betekent dus ook dat er geen steun is uit de regering voor het wetsvoorstel, niet voldoende. En het zal er niet doorkomen. Is dat, is dat zeker? Dat is, dat is niet zeker. Niks ja. is zeker dat mensen gaan stemmen. Maar ja. uh, wij weten nu dat de, een van de vier regeringspartijen niet voorstemt. En dat de oppositie ook niet voorstemt. Want de oppositie wil dat de regering valt. Dus die inderdaad om binnenlands politieke redenen, want ze zijn er inhoudelijk eigenlijk voor, zullen ook de oppositie tegenstemmen. Ja, want wat betekent het voor Slowakije als er inderdaad een meerderheid is die zegt nee? Nou ja, om de druk verder te verhogen heeft de premier vandaag de vertrouwenskwestie gekoppeld aan dit wetsvoorstel. Dus als er geen meerderheid is voor de uitbreiding van het eurofonds, dan valt ook de regering. Dan is er wel een mogelijkheid om voor de tweede keer over dezelfde kwestie te stemmen. Uh, dan moet de premier wel steun krijgen van de oppositie. Die willen ook wel... Ervoor stemmen als ze dan daarna mee mogen regeren. Ze moeten een hele nieuwe coalitie komen waar ook de Sociaaldemocraten in zitten. Of gewoon nieuwe verkiezingen. De premier is dan in ieder geval haar baan kwijt. En de vraag is wanneer dan die tweede ronde plaatsvindt. Dat kan misschien een van de komende dagen zijn. De, de regering zelf belooft, de minister van Financiën ook, om de Europese partners natuurlijk gerust te stellen. Belooft dat voor het eind van de week. Een grote binnenlandse kwestie voor Slowakije. Maar Europa kijkt natuurlijk mee. Want 16 ja. van de 17 lidstaten hebben ja gezegd tegen uitbreiding van dat noodfonds. Als dit niet doorgaat, wat betekent dat voor Europa? Ja, Dan betekent het opnieuw vertragingen. Iedereen houdt zijn adem in. Iedereen zit eigenlijk te wachten op oplossingen. Je had het net met Bart Kamphuis al over die top van Merkel en Sarkozy van afgelopen weekend. Die wel gezegd hebben dat ze de banken gaan redden. Maar ook niet verteld hebben hoe ze dat gaan doen. Ze hebben intussen ook de eurotop uitgesteld. Die eigenlijk maandag zou beginnen. Ja, en als het niet eens zeker is of uh, die uitbreiding van het fonds er komt. Want daarvoor is inderdaad nog de toestemming van het laatste land van de 17 nodig, van Slovakije. Dan betekent het weer vertraging, weer onzekerheid. En je ziet dat op de beurzen bijvoorbeeld in de hele wereld. Daar houdt men eigenlijk de adem in. Er wordt weinig. Gehandeld. Uh, als Bratislava vandaag nee zegt, wat, wat moeten we dan? Vragen ze zich af. Alsof er niet al genoeg onzekerheid is op de financiële markten... hangt dit ook nog eens een keertje als een zwaard van Damocles boven de internationale markt. Onzekerheid, daar houden de markten niet van. Uh, jij wacht gewoon verder vanuit Bratislava. Wouter Meijer, je wel. Zo direct. Nederlandse kopten kijken bezorgd naar de gebeurtenissen in Egypte. Ergens in de buurt van Apeldoorn, herinner ik mij, waren er problemen bij Zwaan bij de ABB. Is dat, dat nog zo? Het was inderdaad op de A50 van uh, Arnhem naar Apeldoorn. Maar dat is inmiddels uh, verdwenen. Goed. Het is nog wel uh, vrij druk rond Arnhem. En ook in het midden van het land. Daar ligt sowieso het zwaartepunt van deze spits. Op de A28 richting Amersfoort en de A27 naar Almere. En de A50 die valt op van Arnhem naar Os. Daar staat tussen knopend Grijshoort en knoopend Ewijk 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Hadden we vorige week de plaszak als nieuw woord... dan kunnen we nu de pillenklok of medicijnwekker aan toevoegen. Een digitaal apparaat, verbonden met het internet... dat patiënten waarschuwt dat het tijd is om hun medicijnen in te nemen. Dit kan bijvoorbeeld onnodige ziekenhuisopnames voorkomen... en die kunnen de, jaarlijkse, de maatschappij anders jaarlijks 60 miljoen euro kosten. Jeroen de Jager kreeg een demonstratie van deze nieuwe pillenklok. Als u nu een, als het apparaat indrukt bij de volgende pil... dan, dan zegt die volgende pil om aan uur. Het gezicht... Meneer Zootsma krijgt extra uitleg over de pillenklok. Hij heeft hem nu een week in huis. Het helpt inderdaad, want ik vergeet vaak... Hè, tenminste s'avonds mijn uh, medicijn in te nemen. Het apparaat is verbonden met het internet... en precies op het pillengebruik van Zootsma geprogrammeerd. Neemt hij zijn pillen niet, dan wordt hij gewaarschuwd. Eerst via het beeldschermje en piepjes van het apparaat zelf... Daarna via zijn mobieltje. En dan krijg ik dus een sms dat ik het vergeten ben. Sinds meneer Zootsma de pillenklok in huis heeft... gaat het goed met zijn medicijngebruik. Helemaal omdat het apparaat gevuld is met de zakjes medicijnen... die hij moet innemen. Op het moment dat, wij, dat de mensen een zakje eruit nemen... dan kunnen ze bovenop het apparaat drukken... En dan geeft, het, dan geeft het apparaat aan dat ze het zakje uit kunnen nemen. Nou, dan trekken ze het zakje eruit en dan staat het volgende tijdstip van inname weer op de, op de Pico. Kitty Hoekstra is farmaceutisch consulent en helpt patiënten bij het gebruik van de medicijnwekker. Aan de proef met deze wekker doen komend jaar 160 patiënten mee. Afhankelijk van de ervaring zal liever goed worden door de zorgverzekeraar. Eigenlijk kan iedereen zo'n apparaatje gebruiken... die uh, meerdere tijdsinnames heeft. Want dan ga je minder goed je geneesmiddelen gebruiken. Dan vergeet je het. Maar dat is niet omdat je vergeetachtig bent. Het zit niet in je systeem. In Nederland zijn miljoenen mensen... die chronisch verschillende medicijnen moeten slikken. Naar schatting 1 derde tot de helft doet dat niet op tijd. Dat leidt tot verspilling van geneesmiddelen... en nog erger, tot onnodige ziekenhuisopnames. Uh, er belanden ieder jaar ook duizenden, meer, bijna 15.000 mensen onnodig in het ziekenhuis. Puur als gevolg van het niet of het niet op tijd innemen van geneesmiddelen. Nou, zo'n ziekenhuisopname komt gemiddeld op 5000 euro. Dus dan heb je het al over een besparing van zo'n 60 miljoen op jaarbasis. Zegt Hans Versteinen, initiatiefnemer achter de pillenklok. En dan zitten volgens hem nog meer besparingen aan vast. Er zijn op dit moment 120.000 mensen in Nederland... die iedere dag één of meerdere malen per dag dus medicijnen aangereikt krijgen. Door een wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie. En uit onderzoek blijkt dat je door inzet van dit apparaat... wel twee tot drie uur per week daarop kunt besparen. Los van de kosten op de zorg kan er ook bezuinigd worden... op ongebruikte medicijnen die worden weggegooid. En dit is de oogst van... Ja, een maand, drie weken. Ongelooflijk. Ja. ja, dat is ook ongelooflijk wat je weggooit. Wat klopt. En ook weggegooide pillen kosten geld. Als de medicijnwekker in de praktijk blijkt te werken... dan zou die opgeteld tot nogal wat besparingen kunnen leiden. Maar, maar pak een hele conservatieve inschatting... dan, dan is daar al, al honderden miljoenen mee, mee te besparen. Aldus Hans Verstijnen, initiatiefnemer achter de medicijnwekker. Over een jaar zullen we weten wat de effecten ervan in de praktijk zijn. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de begroting van de koning. In dit debat wordt aangegrepen om te discussiëren over de rol van het staatshoofd. Moet er bijvoorbeeld een ceremonieel koningschap komen of niet? Maar geen boeren Den Haag, je volgt het debat. Hoe staat het ervoor? Is er een meerderheid in zicht voor een eventueel ceremonieel koningschap? Koningschap. Ja, nou, daar lijkt het uh, niet op. Elk jaar komt die discussie op hè, als de begroting van de koning aan de orde komt. Er zijn altijd partijen die de rol van de koning anders willen. Maar de vraag wordt op dit moment wel wat serieuzer. Want ja, nu is het toch het moment om de monarchie te moderniseren, hè, vindt een groot aantal partijen. Omdat uh, we toch binnenkort een nieuwe koning krijgen. En zou je dan niet eens wat moeten veranderen uh, als die nieuwe koning de 21ste eeuw ingaat? Uh, maar hoe dan? Hè? Een ceremonieel koningschap. Dus de koning uit de regering en voor de ander geen ceremonieel koningschap. De koning gewoon in de regering. Dat zijn eigenlijk de twee smaken die je hebt. En de Partij van de Arbeid die wil toch ook dat de koning in de regering blijft. Maar er moeten wel een aantal dingetjes hersteld worden volgens de Partij van de Arbeid. Want er zijn vier weeffouten, zei recours. 1. de koning geen rol meer in de formatie. Twee, een kleiner koninklijk huis. Drie, de koning geen rol meer in de Raad van State. En vier, niet meer dan een eerlijke financiële vergoeding voor de koning. Ja, op die punten wil de Partij van de Arbeid dus... dat het wat anders wordt in de toekomst. Eh, nou, ja, de SP en de PVV die vinden dat absoluut niet ver genoeg gaan. Kijk je dan weer naar andere partijen, CDA, eh, VVD, SGP, ChristenUnie... die zeggen, wat is nou het probleem met die punten die u noemt? Hè? Waarom zou de koningin geen rol spelen bij de formatie? Nou, zo gaat die discussie dan heen en weer. Luister even naar Ronald van Raak van de SP. De koning moet uit de Raad van State. Die politieke functie moet verdwijnen... Maar de koning moet nog wel hoofd zijn van de regering. Die politieke functie blijft. Dat is eten van twee walletjes. Je moet een keuze maken of wel politieke functies of geen politieke functies. Ceremonieel. Iedereen heeft een keuze gemaakt. Sommige partijen voor het ene, andere partijen voor het andere. En we wachten allemaal. We wachten allemaal tot de Partij van de Arbeid een keuze maakt. En vorig jaar had de Partij van de Arbeid geen keuze. Dit jaar een wark verhaal. Wanneer komt het nou eens een keer? Ja, de oppositiepartijen zoals de SP en GroenLinks... die willen dus eigenlijk dat de Partij van de Arbeid duidelijk kiest... voor het ceremonieel koningschap, de koning uit de regering. Dat doet de Partij van de Arbeid niet. En dat betekent dus dat zo'n ceremonieel koningschap... wat deze partijen graag willen, niet in zich komt. Vandaar dus ook eh, dat eh, raak van de SP zegt... wat hebben jullie toch een warg verhaal. Wordt er ook nog gesproken, Margrethe, over de vacature voor de Raad van State... waar de naam van minister Donner voor wordt genoemd, de Partij van de Arbeid. Wil dit toch niet? Nee, die wil niet dat Donner naar de Raad van State gaat. Daar is net even over gedebatteerd. Het probleem wat de Partij van de Arbeid heeft is dat ze zegt... een lid van het kabinet, wat nu in het kabinet zit... moet niet naar die Raad van State gaan als vicevoorzitter... want dan adviseer je over je eigen wetten. En die naam van minister Donner ja, die zoomt al heel lang rond op het Binnenhof. Nou, volgens de ChristenUnie is het oneerlijk wat de Partij... Van de Arbeid nu doet. Want in de jaren 80 uh, is er ook al een minister naar uh, de Raad van State gegaan. Toen vond de Partij van de Arbeid dat ook al een punt. Waarom komt ze daar nu, dan, anno 2011, pas weer mee op te proppen? Vraagt Slop. Wat u nu doet, is gaande de wedstrijd de spelregels willen veranderen. En dat had u nou juist in die rustperiode moeten doen. Als u al 31 jaar geleden al het gevoel had: van dit moet niet op deze wijze. had u allerlei initiatieven kunnen nemen om te zorgen dat het voorkomen had kunnen worden. op het moment dat het wel weer gaat spelen, dat die onrust weer op gaat laaien. Ja, je moet dus niet tijdens de wedstrijd hè, de spelregels veranderen. Nou ja, Slob krijgt natuurlijk steun van de regeringspartijen, ook van de PVV. Dat moet je nu dus niet doen. En dan zegt de Partij van de Arbeid, ja, wij willen de spelregels niet veranderen. Wij willen alleen het kabinet oproepen om geen minister te benoemen in uh, de Raad van State. Meer is het niet. Het is een oproep aan het kabinet. En ik wacht rustig af uh, wat Rutte zegt, uh, is op dit moment de reactie van de Partij van de Arbeid. En dan is er nog dit, een aantal politieke partijen vindt ook dat de koningin belasting moet gaan betalen. Maakt dat kans? Nou, dat moet. Ook nog maar blijken, het debat is nu een anderhalf uur aan de gang. De Partij van de Arbeid zegt inderdaad... geen successierechten betaalt het Koninklijk Huis nu. Waarom niet? Ze kunnen best erfbelasting gaan betalen. Ze kunnen toch ook wel huur gaan betalen... voor de paleizen waarin ze wonen. Nou, dat soort dingen komt allemaal aan de orde. De Partij van de Arbeid is net klaar met het verhaal. En ze hebben het alleen gehad over dit soort punten... de begroting van de koning. Maar het gaat ook nog over de begroting van Algemene Zaken... het ministerie van uh, premier Rutte. Daar heeft de Partij van de Arbeid helemaal niks over gezegd. En dat stoorde Alexander Pechtold van D66. Is dit nou werkelijk, bij zo'n vervelend kabinet... de enige inbreng die de sociaaldemocraten weten te verzinnen? Na al die jaren van studeren op het Koningshuis. Nou, fixeert u helemaal op dat onderwerp, want ik zat echt te popelen. We krijgen nog iets met Europa, het optreden van de minister-president. Iets over de hoge colleges van staat, noem maar op. En nee, belasting betalen, formatie, iets rond de familie... en iets symbolisch rond de Raad van State, zoals u het zelf zegt. Ja, nou ja, volgens de Partij van de Arbeid is er ruimte genoeg... om dit vervelende kabinet uh, nog voldoende aan de kaak te stellen... bij andere begrotingen. Dan kunnen we nog zeggen dat het kabinet verkeerd bezig is. Waarom zouden we dat vandaag allemaal doen... zegt de recours van de Partij van de Arbeid. We willen vandaag gewoon laten zien... dat de koningin in deze tijden ook haar steentje bij moet dragen... als het gaat om betalen van belasting en zo. Iedereen moet de broekriem aantrekken. Dus ook de koningin. En toen zeiden ja, veel sociaal-democratische kan ik het niet maken. Dus dat was uh, tot, op nu, tot nu toe in ieder geval de bijdrage van de Partij van de Arbeid. Mag in Den Haag en het debat gaat gewoon verder. De kunt u zien op ons digitale kanaal Politiek24... of via onze site .nl. Maar U kunt beter blijven luisteren. Over de hele wereld bidden en vasten koptische christenen... de komende drie dagen voor vrede in Egypte. Ze doen dit na aanvallen op kopten in Cairo. Daarbij vielen meer dan twintig doden. Ook in Nederland zijn die aanvallen hard aangekomen... merkte verslaggever Jeroen Wollers. De Koptische kerk in Utrecht. Ongeveer twintig mensen, mannen en vrouwen samen... zitten in één ruimte te luisteren naar het gebed. Drie dagen lang wordt er gebeden en gevast... in elke Koptische kerk in Nederland... na de gebeurtenissen van de afgelopen paar dagen in Egypte. Hey. Niet deze keer, maar wel altijd moeilijkheden in Egypte. Zegt Maurice Moussa, de secretaris van de kerk. Uh, de kerk de afgelopen maanden eigenlijk is die alleen maar die moeilijkheden toegenomen. Is. Uh, Want ook onder Mubarak werden kerken aangevallen. In minder mate, maar sinds de Mubarak eigenlijk ook van, uh, uh, van zijn uh, functie uh, uh, ontheven is dat de kerk, onze kerk, is wat extra moeilijke tijd ge gekregen. Uh, ze hebben een aantal kerk uh, aangevallen. Ze hebben een aantal kerk ook in brand gestoken. Uh, ze hebben, uh, wij worden niet beschermd. En dat is eigenlijk het probleem nu, dat wij, uh, wij voelen niet beschermd zijn in onze land. Ja. Onze kennissen, onze vrienden, onze familie, overal, ze zijn dood, vermoord. Ze zijn niet gewoon dood, maar ze zijn vermoord door de militairen zelf. In onze land. We zien het in televisie. We horen het in de nieuws. Onze familie vertelt als het contact gemaakt of zo. Dat, dat is heel erg voor ons. Geen hulp tot nu toe van de wereld. En ook in Egypte zelf. De militair doet allemaal niks. Dat gewoon moet weg. Er zitten een aantal factoren. De, de, de radicale moslim die nu eigenlijk vrije handen hebben binnen Egypte. De regering die alleen maar zit te kijken. Niemand eigenlijk uh, uh, doet zijn werk. En hoe lang en tot wanneer... Dat, dat, is, dat is, maakt, maar echt de maakt iedereen zorg hierover. Heeft u ook familie daar nog? Ik heb mijn familie daar. Ik was van plan om naar Egypte te gaan aankomende tijd. Maar ik vraag me af of dat verstandig is. Als kopt, of u daar nog Als veilig kopten. bent. Ja, precies. Ja. Als ik uh, gisteren zag een bel dat de moslimmensen die kopten op straat aanvallen... En het probleem hier is, is dat uh, je kan kopten herkennen op straat. Dat is heel gevaarlijk in Egypte. Dus als je op straat loopt, kan je heel makkelijk van de uiterlijk, zowel van kledingendrachten en alles, kan je, grote, uh, kan je in ieder uitmaken wie is kopte en wie niet kopte. En als de kopten worden op straat aangevallen en, en, en eigenlijk uh, niemand doet wat tegen, is het, het is een heel zorgwekkende, zorgwekkende situatie. Hier in Nederland is heel hoog opgegeven over de Arabische lente. Um, hoe, hoe ervaart u dat op dit moment? Als een koptische herfst? <laughs> Zeker een koptische herfst. Een donker donkerwinter. Het, is, het, is, de, het land is onbestuurbaar sinds de eigenlijk weg is. Het is chaotisch. Het is uh, uh, onbestuurbaar. Het, het, het, iedereen probeert gewoon dat kalm uh, te blijven daar. Maar het is een... Uh,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 Medewerkers bij Defensie krijgen vanaf maart 1% loonsverhoging. De afgelopen twee jaar kregen de bijna 70.000 medewerkers bij Defensie geen verhoging. Door bezuinigingen moeten de komende jaren zo'n 6.000 medewerkers Defensie verlaten. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie wil een strengere rol voor de Commissie bij het handhaven van de begrotingsregels. In Den Haag zei hij dat hij het eens is met premier Rutte die daarvoor voorstellen heeft gedaan. Het kabinet stelde onlangs een speciale Eurocommissaris voor die eurolanden onder curatelen kan stellen als die zich niet aan de regels houden. Het is nog steeds onzeker of Slowakije instemt met het versterken van het Europese noodfonds. In de hoofdstad Bratislava wordt al uren over het noodfonds gedebatteerd. Slowakije moet als laatste Euroland daarmee instemmen. En de Nederlandse F-16 heeft twee Russische bonnenwerpers onderschept. Die waren de Nederlandse luchtruim ingevlogen zonder hun identiteit bekend te maken. Het is de vijfde keer dit jaar dat Russische vliegtuigen boven Nederland zijn onderschept. En het waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Himstra. Het is bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land regent het. En dat heeft te maken met een front boven ons hoofd. We zitten wel aan de warme kant en daardoor is het relatief zacht. 13 tot 17 graden op dit moment. Vanavond en vannacht verandert er maar weinig. Veel bewolking en in het noorden en midden van het land periode met regen. Het noorden kan net in de koude lucht terechtkomen. Als dat gebeurt, koelt het daaraf naar een graad of 6. Elders wordt het 10 tot 14 graden als minimumtemperatuur... met de hoogste temperaturen in het zuiden van het land. En ook morgen zijn er maar weinig veranderingen bewolkt. Van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag begint het in het noorden wat op te klaren. En de regen trekt wat naar het zuiden van het land. Het wordt 14 graden in Noord-Nederland tot 17 graden in Zuid-Limburg. De wind waait morgen uit uiteenlopende richtingen en is zwak windkracht 2. In het zuiden staat er eerst nog een matige zuidwestelijke wind, windkracht 4. Na morgen verdwijnt het bewolkte en regenachtige weer. Vanuit het noorden komt koudere lucht dichterbij. De zon gaat dan schijnen en dan blijft het ook droog. Overdag temperaturen van een graad af 13. En s'nachts is er een grote kans op nachtvorst. ANEB ah, Verkeersinformatie... Hoogtepunt van de avondspits 250 km file. Niet ongebruikelijk. Het zwaartepunt van deze spits ligt duidelijk op het midden van het land. De meeste files staan rond Utrecht en Amersfoort. En Ook bij Arnhem is het wat drukker, maar toch zijn er maar weinig bijzonderheden. Ja, er is wel een probleem op de A28 van Zwolle naar Utrecht, want daar is een ongeluk gebeurd, tussen Nijkerk en Knopend Hoevenlaken staat 8 km file. Het staat helemaal stil, er is maar één rijstrook open. Heeft ook gevolgen voor de rijbaan vanuit Utrecht... want daar is de dagelijkse file ontzettend lang van Utrecht naar Amersfoort. langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Rijnsweert en Nijkerk... over ruim 20 kilometer. Er is daardoor ook extra druk op het alternatief, de A27 richting Almere... en op de A1 tussen Eemnes en Hoeverlaken. Het andere probleem in deze spits is op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk 12 kilometer.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 Abdul Muttalab, in Amerika ook wel de underwear bomber genoemd. Correspondent Wessel de Jong, de ondergoedterrorist. Hoe zat het ook alweer? Ja, die Abdul Muttalab, uh, die steeg op in een vliegtuig van Northwest Airlines. Steeg op vanaf Amsterdam, had dus die, die bom springstof in zijn onderbroek geplakt. Zaten verder geen mechanische onderdeeltjes aan. Vandaar dat hij uh, door de detectiepoortjes, detectiepoortjes heen kon komen. Op zich dus een vrij slim ding. Nou, hij wachtte tot boven de Verenigde Staten alvorens uh, hij zijn broek aanstak... Uh, om het aantal slachtoffers te maximaliseren. Ja, er staken, staken, dus uh, er kwamen dus vlammen uit zijn kruis... Uh, Daarop hebben passagiers en cabinepersoneel heeft hem toen overmeesterd. Nou, een van de passagiers die hem overmeesterde was een Nederlander, Jasper Schuringa. Zojuist is bekend geworden dat hij dus niet bij het proces in Detroit hoeft uh, op te treden als getuige. Uh, deze Abdul Muttalab hij werd geïnspireerd door Al-Avlaki. Nou, weet je nog, misschien wel anderhalve week geleden. Ja. is die Amerikaanse moela, Al-Qaeda uh, Al kaderlid, die toen uh, daar anderhalve week geleden in Jemen werd, uh, werd vermoord. Dat was zijn grote ...inspirator. We zijn weer bij. Vandaag dus het proces. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, een hele show waarschijnlijk. Hij heeft aan de rechter gevraagd of hij mag optreden in een traditioneel gewaad. Dus zo'n groot wit hemd met zo'n grote dolk voor op zijn, voor op zijn borst. Nou, in de voorbereidende sessies heeft hij al uh, uitvoerig met zijn voeten op tafel gezeten. Zitten voeteren op de Verenigde Staten. Dat het de kanker van de wereld is. En dat Amerika toch wel door de Mujahedin verslagen zal worden. Verder riep hij ook dat Al-Avlaki, dus zijn grote inspirator... dat die nog in leven is, net zoals Samen Ben Laden zou ook nog leven volgens hem. Dus uh, we krijgen een hoop spektakel te zien. Of anders we krijgen het niet te zien, want er zijn geen camera's bij. Er komen alleen tekeningetjes naar buiten uit de rechtszaal. Dat is bewust gedaan. Ik denk dat dat toch strengere regels zijn... omdat het een terrorisme-proces uh, betreft. Dat daar geen, uh, geen, uh, geen, geen Michael Jackson-show-proces uh, is, dit. Ja, wat voor straf hangt hem boven het hoofd? Hij heeft alle rechtsbijstand heeft hij verworpen. Hij communiceert met de rechter op, op handgeschreven briefjes... met verzoeken dat hij volgens de sharia, volgens de islamitische wetgeving... dat hij bericht wil worden. Ja, met dat hele optreden maakt hij eigenlijk duidelijk mee... dat hij in de uitkomst van dit hele proces... dat hij eigenlijk geen, geen moer interesseert. En Zoals een, een advocaat zei, dit is een laatste momentje in de zon... alvorens die je levenslang gaat krijgen, want dat is de verworsting wachting toch, omdat die uh, een terroristische aanslag beraamde. Nou, het proces in Detroit, dat gaat een week of drie, vier duren. Ik denk dat iedereen dat proces uh, vrij snel zal vergeten. Het is hier zeker geen headline news, maar wat mensen niet zullen vergeten is uh, dat naar aanleiding van deze, deze underwear bomber, dat er in, in Amsterdam, maar ook dus in de Verenigde Staten, die complete full body scan uh, is geïntroduceerd. Dus daar, uh, daar kunnen we hem voor bedanken. Voor die, uh, daar zullen we hem aan blijven herinneren, aan die, uh, die scanners op vliegvelden. Als deze Umar Farouk Abdul Muttalab op weg gaat naar het Oranje-gevangenisondergoed. Wessel de Jong, dankjewel. Een jaarwinst van 5,5 miljoen euro en een recordomzet van ruim 97 miljoen. Op het eerste oog gaat het na magere, zorgelijke jaren weer goed met Ajax. De beursgenoteerde voetbalclub profiteerde van lucratieve Champions League duels... en vooral van de transfers van Suarez en Emmanuelsson. Dat kan betekenen dat de winst een eenmalige uitschieter is. Financieel directeur Jeroen Slob. Ja, dat kan, maar dat is niet uh, de verwachting. Ik denk dat het uh, gerechtvaardig is dat de Ajax uh, één keer in de zoveel tijd uh, deelneemt aan die uh, Champions League. En dat Ajax een opleidende club is en spelers klaarstond voor het hoogste niveau. Ze spelen overal met een Ajax-achtergrond. Ook echt grote namen uit het verleden zijn hier opgeleid. Dus je mag de verwachting hebben dat er met enige regelmate hier transferinkomsten geboekt zullen worden. En een wedstrijd tegen Real Madrid verkoopt lekkerder dan een thuisduel tegen, wat zullen we zeggen? Tilina. Graashoppers. Ja, graashoppers, heel lang geleden. Ja, dat is natuurlijk een groot verschil, zeker als dat twee jaar achter elkaar Real Madrid uh, betreft. Een uh, aansprekende tegenstander in een, in een Champions League-duel... Ja, dat brengt veel meer inkomsten dan een onbeduidende tegenstander in een Europa League-duel. Heeft Ajax de Champions League financieel gezien ieder jaar nodig... of één keer in de zoveel jaren? Eén keer in de zoveel jaren. We zijn een zeer gezonde club. We hebben 45 van ons balans totaal is eigen vermogen. Dat betekent dat we er heel stevig voor staan. We kunnen ook een verlies leiden zonder dat we omvallen. Dat kan niet iedere club in Nederland zeggen. Ja, we hebben zelfs twee clubs gehad die nu failliet gegaan zijn. Maar er zijn ook clubs met een negatief eigen vermogen. En dat is een heel zorgelijke situatie. Als ik een rijtje opdreun. Het rijtje twente volendam Ahead eagles mvv telstar dan weet u precies over welk rijtje ik het heb. Categorie 3. De categorie waar u naartoe wil hè, met Ajax. De categorie gezonde clubs. We vinden dat een beursgenoteerde onderneming als Ajax... dat die uh, in een categorieindeling uh, thuis hoort. ala uh, categorie 3. Wanneer bent u klaar voor die stap naar dezelfde categorie waarin Twente zit? Nou, dat, uh, het systeem werkt als volgt dat er over een aantal jaren... naar een aantal parameters uh, gekeken wordt. En uh, Het verlies van vorig jaar was aanzienlijk. Met uh, bijna 23 miljoen euro verlies. Dat poets je niet uh, van het ene op het andere jaar uh, weg. En dat kost uh, tijd. Aldus, financieel directeur van Ajax, Jeroen Slop. En Louis Dekker sprak met hem. Regeren om te overleven, dat was het argument van Maxime Verhagen... om het CDA na een enorme verkiezingsnederlaag het kabinet in te loodsen. We zijn nu een jaar later. Aanstaande vrijdag zit het kabinet Rutte exact één jaar in het zadel. Daar besteden we de hele week aandacht aan. En dat doen we nu met Sibrand van Haarsma-Buma. Goedemiddag. Goedemiddag. Fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Van 41 naar 21 zetels vorig jaar... Het CDA ging het kabinet in. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, 14 zetels voor het CDA. Vandaar mijn vraag, hoe levend is het CDA? Het CDA is springlevend. Dat uh, merk ik voortdurend weer als ik in die partij actief ben. En ook als ik de vele reacties hoor op het werk wat we in de Tweede Kamerfractie doen. Maar hoe verklaart u deze enorme terugval? Nou, iedereen heeft natuurlijk gezien wat er een jaar geleden gebeurd is in het CDA. En ik heb toen al gezegd, de weg naar herstel die zal lang duren. Daar zijn we nu midden in bezig. En je moet, dat heb ik ook vorig jaar gezegd, en dat blijf ik herhalen. Je moet eerst je eigen partij veranderen. Laten zien aan de Nederlandse mensen dat de partij veranderd is. En dan pas kan je weer over peilingen gaan praten. Peilingen dat, dat die door. peilingen nog verder kunnen zakken? Oh, dat weet ik niet. Peilingen zijn niet mijn doel. Kijk, op dit moment uh, zitten we in de regering heel bewust. Wij zijn een partij die zegt dat als het moeilijk wordt in Nederland... dan nemen wij verantwoordelijkheid. En op dit moment dreigt er om ons heen een Europese crisis. En daar moeten we aan werken. En alles wat mij betreft staat er in het teken van... dat wij een verantwoordelijkheid hebben samen met de VVD... en met de gedoogpartner partner PVV... om te zorgen dat we niet in een diepere crisis komen... maar dat we juist sterker worden in het land. En dat drijft mij... En dat is waarom wij ook als CDA niet uh, het plus van de zijlijn hebben opgezocht, maar meedoen in deze regering. Maar als we toch kijken naar de verklaring van die toch wel slechte cijfers voor het CDA op dit moment, en dan kijken naar wat er wordt gezegd bij de achterban van uw partij, CDA. Men zegt, we snakken naar meer herkenbaarheid, naar meer eigen CDA-geluid, zowel vanuit het kabinet als vanuit de Tweede Kamerfractie. Herkent u dit verlangen? Nou, dat is een heel terecht verlangen natuurlijk van mensen vanuit het CDA. En daar antwoord ik op dat wat mij betreft het werk van onze fractie in de Tweede Kamer... er is voor het land, met het CDA, voor het land in een tijd waarin het moeilijk is. Internationaal. En waarin wij het kabinet ook willen aansporen... om niet stil te staan bij de situatie van nu... maar te zorgen dat Nederland over die crisis heen komt. Ja, dat begrijp en dat, ik is, dat is dus mijn, mijn drijfveer... En het drijfveer is niet zozeer de hoogte van peilingen. Dat begrijp ik. Maar wat ook heel belangrijk is... misschien nog wel meer voor uw achterban... is dat het CDA voor veel van uw partijleden... gewoon een VVD-light is geworden. Dat betekent toch dat er iets is misgegaan de afgelopen tijd? Ja, u gebruikt natuurlijk nu een woord uit een uh, rapport... van de commissie Frissen van een jaar geleden. Ja. En om die reden, omdat dat rapport dat ook signaleerde... hebben we nu een hele andere lijn uitgezet... dan de lijn zoals die voor 2010 was. En dat betekent dat wat mij betreft heel duidelijk moet zijn... dat we aan de ene kant in Nederland zeg maar, de wereldschaal moeten willen spelen van de economie maar tegelijkertijd meer oog moeten hebben van de mens, naar de menselijke maat van de gemeenschap. Mensen willen elkaar herkennen. En dat is een heel belangrijk punt wat, wat mij betreft aangevuld moet worden... boven de agenda zoals we die tot 2010 hebben. Nou ja, daar zijn, het is duidelijk, we hebben de verkiezingen toen verloren. Dat is geanalyseerd. En ook ik vind dat de cda achterban recht heeft op een nieuw geluid van het CDA. En die cda -achterban, die begon zich te herkennen... In uw partij, via u, toen u bij de Algemene Beschouwingen... Geert Wilders van de PVV aansprak op fatsoensnormen. Dat lijkt aan te slaan bij de leden. Mijkt u dat ook? Ik heb, uh, en gelukkig mijn hele fractie heeft heel veel reacties gekregen... naar aanleiding van de politieke beschouwingen. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee, want ik zie dat wat wij doen wordt herkend. Ik merk wel dat het breder is dan uh, wat er toen op televisie is gezien. En met name ook de erkenning van het CDA dat op dit moment de grote crisis... een uitdaging is die we in Europa moeten spelen. Dat we als Nederland uit het raam moeten kijken... en niet uh, ons stil onder de trap moeten verstoppen omdat er buiten een crisis woedt. Wij moeten het speelveld op. Ja. Dat doet het kabinet, daar zet ik het kabinet toe aan. En ik geloof dat het die agenda is... die nog veel meer herkend wordt door uh, CDA-leden en de cda achterban Ik begrijp, meneer Buma, dat u blijft terugkeren naar dat... De Europese crisis en dat daar gewerkt moet worden, dat ben ik het helemaal mee eens, maar ik wil graag terugkeren naar uw partij. Mm -hmm. Het feit dat de leden zeggen: van... Hé, hey, dat lijkt aan te slaan. Uh, wil dus aanspreken bij de PVV op die fatsoensnormen? Ja. Is dat een troefkaart die u vaker gaat spelen? Nou, ik vind het wel van belang omdat dat doe ik omdat het nodig is. Dat doe ik niet, u zegt troefkaart, dat doe ik niet omdat ik dat wil of omdat ik als CDA vind dat daar de identiteit ligt. Ik vind wel dat wanneer andere fatsoensnormen overschrijden, dat ik dan als CDA een ander daarop mag aanspreken. En of dat nou Geert Wilders is of een ander, dat dat doe ik en dat zal ik ook blijven doen. En ik vond eerlijk gezegd in dat debat bij de algemene politieke beschouwingen... het nodig... Om dat ook heel stellig te zeggen, omdat ik met name die eerste dag... op een gegeven moment merkte dat heel veel mensen schoon genoeg hadden... omdat dat maar doorging. En maar dat het is toch iets gemaakt. wat achter u blijft liggen? Want het is een, natuurlijk een terugkerend patroon, een terugkerend uh, situatie. Als bijvoorbeeld het CDA dan kleurbekend tot opluchting van de achterban... neem bijvoorbeeld Gert Leers over migratie. Hij zegt, uh, immigranten zijn een verrijking van de samenleving... moet je vervolgens weer te biecht bij Wilders. En dan moet hij het CDA-verhaal weer afzwakken. Nou, wat, wat doet dat, wat doet dat ja. voor de herkenbaarheid van uw partij? Nou, gelukkig is Gert Liers niet iemand die zijn eigen verhaal hoeft af te zwakken. Het is wel volstrekt logisch in coalitieverhoudingen... dat als de ene coalitiepartner wil weten of je je uh, regeerakkoord aan het uitvoeren bent... dat je daarop reageert. Dat kan ik net zo goed doen bij een minister van de VVD. We hebben een regeerakkoord uh, afgesproken... waarin staat dat wij werken aan het terugdringen van immigratie... tegelijkertijd ruimte bieden voor uh, vluchtelingen. Die combinatie is voor het CDA van belang... Dat zullen we blijven zeggen, ja. en dat heeft Gert Leers ook gezegd. En dan vind ik het helemaal prima dat zo'n discussie wordt gevoerd. En vandaag is die in de Tweede Kamer ook alweer afgerond. Uh, dat begrijp ik, maar die 14 zetels als nu verkiezingen zou worden gehouden in de peilingen... is dat daarmee een terechte constatering? Nee, maar ik, ja, die peilingen, daar, daar mag u over beginnen. Dat vind ik allemaal prima. Maar ik ben niet in de politiek gekomen om iedere dag peilingen te kijken. Maar er is nog een lange weg te gaan. Ja, er is zeker nog een lange weg te gaan. Maar dat komt niet door peilingen. Dat komt doordat we als CDA van vorig jaar een moeilijke situatie komen. En dat we met Nederland een lange weg te gaan hebben. En ik zit in de politiek. Niet omdat ik roepend aan de zijlijn wil uh, zeggen dat anderen iets fout doen. Maar bereid ben met het CDA zelf de teugels aan te pakken. En zelf aan Nederland te werken voor die toekomst. En dat is mijn dreiging. En ook geen andere. Sibrand van Haarsmaak, hartelijk dank. Graag gedaan. CDA. Straks gaan we kijken hoe het ervoor staat... bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Want de onrust daar duurt voort. Is het rustig op de wegen, Wijnand Zwaan? Nou, rustig zal ik het zeker niet uh, willen noemen. 250 kilometer file. Maar goed, niet meer dan gebruikelijk. In het midden van het land, daar uh, rijgen de files zich wel aan een. Zeker op de A28. Niet alleen vanuit Utrecht, maar vanuit Zwolle is een ongeluk gebeurd. Daar staat tussen Strand Nulde en Knopend Hoevenlaken 10 kilometer file. Daar is de linkerrijstrook dicht. En ook de file op de A50, die is lang van Arnhem naar Os. Daar staat voorknopend Valburg 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Nieuws over het COA. De voltallige Raad van Toezicht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers legt tijdelijk zijn functie neer. De raad, onder voorzitterschap van VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Luc Hermans, doet dat in afwachting van het onderzoek naar misstanden bij het COA. Eén lid, vicevoorzitter Ja Bezemer, neemt nu al ontslag. Minister Leers voor Immigratie en Asiel heeft dat bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Ik stel vast dat er veel ophef is ontstaan naar aanleiding van de bestuurscultuur. En dat mensen geklaagd hebben dat ze angst hadden en niet wisten waar ze hun, zeg maar, hun, hun verwijten moesten neerleggen. Nou, we gaan nu een diepgaand onderzoek doen en ik wil dat echt stevig doen. Dan mag geen spoor van twijfel meer daarna bestaan. Nou, en Omdat die hele COA onderdeel is van dat onderzoek, is het ook zeer terecht dat de Raad van Toezicht heeft gezegd... dan doen wij even een stapje opzij, dan wachten we gewoon af. Want wij mogen niet, we zijn onderdeel van het onderzoek, daar moeten we niet mee besturen minister Leers van CDA voor Immigratie en Asiel. Hans Spekman, Tweede kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Ik hoor u nu niet meer. Ik hoor u wel. Oké, okay. Meneer Spekman okay. van de Partij van de Arbeid. U hoorde net minister Leers uh, vertellen over de stappen die zijn genomen. Bent u daar tevreden mee? Nou ja, ik ben tevreden met de eerste stappen die Leers heeft genomen. Want hij is uh, sterk en krachtig zeg maar, aan de gang gegaan. Uh, waar ik nog niet tevreden mee ben, is met de functie van de Raad van Toezicht. Uh, die zijn alleen maar een stapje even opzij gegaan. Lopend het onderzoek op bezem daarna. Die naam is net genoemd, dat kan ik ook. Okay, ik vind het gewoon stinken. Uh, dat heb ik al eerder gezegd en uh, dat blijf ik vinden. En ik word alleen maar meer bevestigd. Ja. Dus ik vind eigenlijk dat ook Hermans en de rest van de raad uh, van toezicht... eigenlijk de eer aan zichzelf zou moeten houden. En niet het alleen maar eventjes tijdelijk stoppen. Ja, want je hebt vaak gevraagd, ook al in de Kamer... Hè, dat de rol van de raad van toezicht in dat COA-onderzoek werd betrokken. Waarom ja. zo precies? Nou ja, omdat ik heb met heel veel betrokkenen gesproken... en ik had gewoon vaste documentatie in handen, en dat heb ik nog steeds... waarin overduidelijk staat dat zij op de hoogte waren van de klachten die er waren... Uh, de, de beantwoording van minister Leers was ontkennend... Dat, die, dat de Raad van Toezicht daar niet van wist. Dus de Raad van Toezicht heeft gelogen naar de minister. Dat neem ik de minister overigens niet kwalijk... dat ik dus verkeerd ben uh, beantwoord. Maar dan neem ik de Raad van Toezicht zeer kwalijk. Ze willen iets toedekken en daar hou ik niet van. Ik hou nu ook, hoor nu ook allemaal berichten dat de papierversnipperaar druk heeft. Ook die berichten neem ik serieus. Het stinkt er aan alle kanten. De Raad van Toezicht moet weg. Dat kunt u iets concreter zijn? Want u... u, u, u noemt beschuldigingen, maar ja. het wordt mij niet duidelijk. Nou ja, ik heb gewoon op papier de bevestiging van de afspraak... met wat er gewisseld is, met uh, de Raad van Toezicht. In maart van dit jaar. Uh, dat er wel degelijk sprake is van intimidatie... en falend leiderschap van Al -Bairac vervolgens wordt dat in de vragen, dus ik stel vragen aan de minister... Uh, bent u op de hoogte van het feit uh, van de functie van de Raad van Toezicht? Heeft de Raad van Toezicht, was die op de hoogte uh, van wat er allemaal gebeurde bij de COA? Het antwoord van de minister is, nee, de Raad van Toezicht was niet op de hoogte. Dat is een leugen. Dat neem ik dus de minister niet kwalijk... Uh, maar dat neem ik de Raad van Toezicht zeer kwalijk. Wat had de Raad van Toezicht kunnen of moeten doen? De Raad van Toezicht had A, moeten ingrijpen bij het salaris veel eerder. Dat is te, met de mantel van liefde uh, toegedekt. En ze hadden in de bedrijfscultuur, waar echt toch sprake is van angst, intimidatie... en een echte gebroken werksfeer, wat ontzettend belangrijk werk is. en Veel mensen dat met veel plezier willen doen, hadden ze moeten ingrijpen. Op een veel eerder moment en veel adequater dan het een beetje als een hobby uh, gaan vervullen. Als u beschikt over documentatie en contacten hebt... Uh, wat denkt u dan dat de motivatie is geweest van de Raad van Toezicht om dat niet te doen? Ik heb geen flauw idee. Ik denk gewoon alle oude laksigheid... en uh, de ons kent, ons cultuur van de lieve vrede die daar heeft, uh, op geld heeft gedaan. De ons kent omdat er partijen van dezelfde partij zijn? Dus ja, of hetzelfde soort mensen. Dat gebeurt ook wel eens. Hè? Dat mensen denken van, nou ja, dat is ons soort mensen... en we hebben het allemaal voor elkaar, dus wat hebben we nou te maken... met dat lastige personeel? Uh, en eerlijk gezegd, de precieze beweegreden interesseert me ook niet. Ik zie alleen dat er klachten waren, dat dat ontkend wordt door de Raad van Toezicht. En dat is volstrekt een onrechte, En dat daar dus een hele rotsfeer is uh, gaan ontstaan. En dat kost de belastingbetaler heel veel geld. Wat dat altijd... we beter kunnen besteden? Want nu heeft minister Leers drie onderzoeken aangekondigd. Respectievelijk naar het werkklimaat, ja. naar de financiering van het COA... en naar het inkomen van mevrouw Albayrak. Wat vindt u nou het belangrijkste? Ik vind het belangrijkst dat het helemaal bij COA de be bezem er gaat... en dat die stinkende steen wordt opgelicht. Uh, en, en daar moet alles voor gebeuren. Dus daar ben ik het zeer mee eens. Ja. Ik ben alleen maar tevreden op het eind als de hele Raad van Toezicht ook opstapt. En zo snel mogelijk? Ja, omdat ze gewoon hebben gefaald. En mensen die falen, maar ze krijgen wel meer dan 5000 euro voor een vergadering... Uh, ja, als je dan faalt, dan moet je ook weg. En dan gaat er morgen ongetwijfeld nog meer kritische vragen over. Zeker. En ik heb overigens, en dat wil ik ook gewoon ruiterlijk zeggen. Bewondering voor de werkwijze die meneer Leers, de minister, tot nu toe hier hanteert. Ik ben het vaak met hem oneens, maar hier grijpt hij in waar hij moet ingrijpen. Hans Peckman, Tweede Kamerlid voor de Partij van Arbeid. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Met Martijn Nijhuis. In NRC een interview met Tweede Kamerlid Jacques Monas van de PVDA. Die wordt toegevoegd aan het fractiebestuur. Hij moet proberen het functioneren van Job Cohen en de hele fractie te verbeteren. In de krant zegt hij alvast dat Job Cohen veel beter regie moet voeren. En dat partijvoorzitter Liliana Ploemen niet meer in het openbaar kritiek op Cohen moet leveren. Monash mag dus blijkbaar zelf wel kritiek leveren in de krant. Spelens pleiten de stad is de ronkende kop op de voorpagina van het parool. Wie verder leest ontdekt dat het eigenlijk wel meevalt... Zo'n 40 van de Amsterdammers wil dat de Olympische Spelen naar hun stad komen. Zo'n 45 vindt de Spelen geen goed idee, blijkt uit een enquête. Een kleine meerderheid dus. Maar om nou van een splijting te spreken, het is niet zo dat er fel over wordt geruzied in Amsterdam. Dat zou gek zijn, want het gaat om de Spelen van 2028. Nou, landelijk zijn nog iets meer mensen tegen, 53 En dat kan gevolgen hebben, zegt het parool. Want het Internationaal Olympisch Comité kijkt bij toewijzing... of er wel voldoende draagvlak is onder de bevolking. Het meest besproken onderwerp op Twitter is Coming Out Day. De dag waarop homo's en lesbiennes aan anderen zouden moeten vertellen... dat ze op mensen van hetzelfde geslacht vallen. Een Amerikaanse twitteraar zegt dat hij geen Coming Out-dag nodig heeft. Iedereen op kantoor weet het waarschijnlijk al. Want hij heeft keihard Britney Spears aangezet. In NRC. Een beschouwing over Sandra van Oostend. Het meisje dat via Facebook bekend maakte dat haar zusje Jennifer werd vermist. En die later schreef dat haar zusje was vermoord door haar ex. Alle deskundigen die aan het woord komen denken dat het enkel een noodkreet was. En geen aandachttrekkerij. Mediapsycholoog Micha Koster zegt. Ze is waarschijnlijk op Facebook gegaan om hulp te vragen. Mensen, mijn zusje is vermist. Help. En dat is slim, vindt hij. Ja, want Facebook is veel sneller dan een Amber Alert. En bovendien viraal. Het bericht verspreidt zich via zijn volgers. Rijn de Rustema, docent Nieuwe Media en Politiek, denkt dat Sandra zich niet realiseerde hoeveel mensen haar Facebookpagina konden zien. Er is nog steeds veel te doen over het gebrek aan privacy op Facebook. Op de BBC komt een deskundige met een dringende waarschuwing: let goed op wie het toelaat op je pagina's. Voor je het weet verzamelen vreemden allerlei feitjes, zoals de naam van je eerste school en van je kinderen. De first school, employer, children names, football teams, all that sort of thing. And Mensen gebruiken dus vaak die persoonlijke gegevens als wachtwoord. Of als wachtwoordvraag, om een vergeten wachtwoord op te vragen. Hackers hoeven dus alleen maar Facebook af te struinen. RTV Rijnmond heeft het over een ontsnapte slang van ongeveer anderhalve meter lang. Gevonden door een vrouw in haar eigen huis. Ze willen geen minuut langer blijven. Ik ben in de paniek, in de shock ook. Ik ga vandaag hier niet slapen. Ik ga bij mijn vader slapen. Ik kan echt niet. De slang was van de buurman. Het beest was ontsnapt en zat waarschijnlijk al een dag of drie bij de buurvrouw. De buurman snapte paniek niet. Kijk, ik moet een kopje zien. Nou, daar kunnen toch nog grote tanden in zitten? Dat kan toch niet? Ja, maar de buurvrouw stond ook tijdens het interview nog te bibberen. Ze was nog steeds van slag. Toen ik ging daar naar binnen, ja. ik kijk slang. Ik zei, nee, wat is dat? Wat is er dat? Nou, wat voor slang was het nou precies? Ja, het was een, ik, weet, ik weet niet hoe die heet, het is een beetje zo'n witte slang. Je zou het als een tuinslang kunnen aanzien, dat zag er wel heel lief uit. Maar Met ik had hem liever niet in huis. Met de tanden in de bek, volgens de buurman. Dank ik wel meteen naar het Nijhuis. Uh, na zes uur hebben we een beetje hoop, een klein beetje hoop. Althans, namens de Belgen kunnen we die uitspreken... dat ze toch nog een regering krijgen. Formateur Rupo presenteerde vandaag het Vlinderakkoord... het compromis over de staatshervorming dat afgelopen zaterdag werd bereikt... Anderhalf jaar geen regering in België. Gaat het dan toch nog een keer lukken? We horen het na zes uur van onze correspondent Joris van Poppel. Tot dan! Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws.